Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Een Amerikaans vliegtuig heeft zijn vlucht moeten afbreken... nadat het een kap van een van zijn motoren had verloren. De Boeing 737-800 van de maatschappij Southwest Airlines... keerde terug naar de luchthaven van Denver. De losgeraakte kap had een van de vleugelkleppen geraakt. Er zijn de laatste tijd vaker incidenten met toestellen van Boeing. Vrijdag werd bekend dat de fabrikant 160 miljoen dollar heeft betaald aan Alaska Airlines... als compensatie voor het losraken van een deurpaneel. In Indonesië is een jong kalf gespot van de zeer zeldzame Javaanse neushoorn. Het jong van een paar maanden oud werd met zijn moeder vastgelegd... door een wildcamera in een nationaal park op Java. De Indonesische overheid heeft de beelden naar buiten gebracht... en is opgelucht dat er weer een jong is gezien... De Javaanse neushoorn is ernstig bedreigd. Naar schatting zijn er nog maar 80 van over. Vorig jaar en in 2022 werd er ook al een jong gespot. Maar het is de vraag of de soort overleeft. Ziekte, stroperij en inteelt blijven een grote bedreiging. Harry Dikmans, bekend als de dove boef B2 in Bassie en Adriaan, is overleden. Dickmans was onder meer sneltekenaar, varietéartiest en clown in een circus, maar de grootste bekendheid verwierf hij met zijn rol in de eerste twee seizoenen van Bas en Adriaan eind jaren 70. Later nam zijn broer Joop die rol van B2 over. Harry Dickmans overleed afgelopen vrijdag na een kort ziekenbed in een verzorgingstehuis in Zierikzee. Hij was 96 jaar. Mathieu van der Poel heeft Parijs-Roubaix gewonnen. Na een solo van 60 kilometer kwam hij als eerste over de streep. Drie minuten voor zijn teamgenoot Philipsen en de Deen Pedersen. Van der Poel won de wedstrijd voor het tweede jaar op rij. Het weer. Vanavond en vannacht valt in het zuiden en oosten regen. Minima tussen 9 en 13 graden. Morgen overwegend droog met af en toe zon. Later vanuit het zuiden een enkele regen- of onweersbui. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1588. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit nieuwe AIDS muziekprogramma. Wat gaan we doen? Nou, we gaan als eerste uh, luisteren naar. Our Brothers, Our Brothers um, van Paul Vens. Dat is een nieuwe single. En, uh, Paul heeft een nieuwsbrief en daar schreef hij in... dat uh, veel dierbaren hem zijn ontvallen uh, de laatste maanden, blijkbaar. En um, nou, dat inspireerde hem tot dit, deze single. Daar gaan we dan ook mee beginnen. Dan een één nieuw album. Ja, hoe is het mogelijk... Ardenes van A.O. Music. Daar hebben we in het verleden wel meer uh, muziek van gedraaid. Het is eigenlijk uh, door de jaren heen wel uh, steeds met enige regelmaat een nieuw album. Maar dit heeft even weer op zich laten wachten. Dan de nieuwe albums van vorige week. Dat waren er uh, ongelooflijk veel. Twaalf in totaal, zes per uur. Maar uh, nou ja goed, die komen allemaal weer terug natuurlijk. Heel gezellig. Um, eens even kijken naar Remy Stromer, de enige Nederlander in dit uh, hele verhaal. Die trekt 12 met Disconnected, uh, deze week voor het laatst. Gaan we terug in de tijd naar 2019 met Michael Kowitz, Al Groomer Khan. En met uh, Melancholy Street. Ja, dat is al uh, een mooie titel. En we sluiten af met William Oegmit Met full moon on snow. Nou, gelukkig is er geen snow meer. De bloemen, de bomen staan in bloesem. En daar gaan we van genieten. Peacefulradio.info Ik wens je heel veel luisterplezier. And I had a brother, he was always there, even when I did not see, even when I did not see, and one day it seemed he died. But I could not believe they put his body. In. This is Sarah Copus from 2002. You're listening to Peaceful Radio.